Straks meer. 4 FM. Maar dan 1 uur. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Voordun schrapt de geplande herdenking van Duitsers op 4 mei. Aanvankelijk wilde de organisatie het mogelijk... Ja, dat is dus wederom oud nieuws. Dat heeft geen zin, vind ik, om u dat te laten horen. Kan ik erbij? ...dat de Europese Commissie besloten heeft... ...om Nederland een jaar uitstel te geven... ...om het begrotingstekort terug te brengen... ...naar uh, de bekende 3%. We krijgen een jaar extra de tijd... Um, ...omdat uh, vooral Nederland... Uh, ...banken heeft moeten redden... ...en zo, dus vandaar dat ze een extra tijdje krijgen. Er wordt, tevens kan ik u vertellen... dat, zo meldt ook de NOS... dat er 30% toeslag wordt gelegd... op de import van Chinese zonnepanelen. En dit is dan met name bedoeld... om de... Uh, om de Europese fabrikanten van zonnepanelen, met name Duitse, een beetje in bescherming te nemen. Dus er komt 30% en het kan zelfs nog meer worden importbeperking opgelegd op de import van Chinese dingen. Verder is. Emil Ratelband is vrijgesproken van brandstichting die hij in 2009 gepoogd zou hebben te doen. Maar hij is vrijgesproken. Vooral ook omdat het niet gelukt is. Want de benzine, het benzine wat hij uh, wilde gebruiken, dat, uh, dat vlatte, vatte geen vlam. Ja, dus was het helemaal, uh, ging het gewoon niet door. Dat zijn wat achter, actuele berichten die u krijgt via nos.nl.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 Goedenavond, goedenavond lieve vrienden. Welkom bij dit vijfde programma. Inmiddels hebben we alle Belgen op er maar uitgegooid. Geen Belg die ze begreep. <laughs> en deze vervangen door de wel zeer actuele grap van de Surinamer. En deze grappen van Surinamers gaan wij zingen op de bekende melodie van Beethoven. Alle mensen worden loeders. Ken je die grap van die Surinamer die zijn voorvader was slaaf? Opgekocht voor een paar gulden ergens in West-Afrika. En hij zelf is werkeloze, zoals één op drie in dat land. Ja, zo ging dat na drie eeuwen geregeerd door Nederland. Dat was de eerste grap van de Surinamer. Volgens de tweede, speciaal bestemd voor dames en heren, aandeelhouders B. Ton en Surolco met de intrigerende vraag... maar waar is nu toch het geld van het bauxiet ziet gebleven? Heel de bodem vol met rijkdom, erts voor aluminium... Toch de helft woont nog geen krotten, haalt niet eens het minimum. Want het geld van het boksiet ging rechtstreeks naar het buitenland. Ja, zo ging dat na drie eeuwen, geregeerd door Nederland. En dat was de derde grap van de Surinamer, welke ons antwoord geeft op de vraag... waarom het in de Bijlmermeer zo vol werd. Ja, die grap van die Surinamer in dat land zonder WW, zonder ziekenfonds, geen wachtgeld, zelf zonder AOW. Is het wonder dat een derde wegvlucht naar de overkant. Ja, zo ging dat na drie eeuwen, geregeerd door Nederland. En dan ze vieren. Laatste grap van de Surinamer, Stevens de beste. Lachen, Gieren, Brum kreeg verwaarloosd Suriname op de valreep smarte geld. Werd er wel weer bij bedongen dat die paar miljard dan wel. Woest besteed bij de bedrijven in het oude moederland. Ja zo ging dat na drie eeuwen geregenegeerd door Nederland. Ja zo ging dat na drie eeuwen Genegeerd door Nederland Vernederland Vernederland Vernederland Nederland. Ver Nederland, ver Nederland. Oh, sometimes I get a good feeling Yeah No, no, hey. And I, and I, I just want to tell y'all, I said it, y'all. I so, say hey heet het nummer, ja zo is dat Ja, daar luistert u naar hè? CFM, ja daar luistert ja, u gewoon naar Zo is dat En dit is uh, ILO Ja, we kijken even naar buiten En dan zien we een prachtige blauwe lucht Dus uh, Mr. Blue Sky is aan het regeren vandaag En dat uh, zal hij nog wel even blijven doen ook hoor Oké, okay, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky Please tell us why gevoel hè? als je zo naar buiten kijkt zo. je ziet die heerlijke blauwe lucht Het zonnetje schijnt 17 graden bijna <middels> Ja, het is bijna 17 graden buiten jongens, dat is lekker hoor. Ja, eindelijk gaan we een beetje de kant van de lente op, eindelijk komen de blaadjes en de bomen. Allemaal veel te laat natuurlijk, die hadden er al drie, vier weken bijna aan moeten zitten. Maar ja, het is niet anders, hè? Maar het komt in ieder geval. En spink, just give me a reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart.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 En het heet uh, Just Give Me a Reason. Ja, als ik zo naar buiten kijk, oh, daar word ik helemaal vrolijk van. Het is zo vrolijk om naar buiten te kijken. En dan die, die zon, oh heerlijk. Dit is Clapton. En we hebben hem helemaal gedraaid. Het is het laatste nummer van deze cd. En we hebben alles gehad, we hebben alles laten horen. Love, our love is here to stay. Very clear. Love is here to stay Not for a year But ever and a day Just be passing fancies, and in time may go. Het gedaan. Paul McCartney heeft het natuurlijk ook gedaan. En Clapton doet het nu ook. Dat ze gewoon toch allemaal een beetje teruggrijpen op die American Songbook. Uh, die oude jazz standards en zo. En dat dan uh, op hun eigen verfrissende manier toch eventjes uh, weer even onder de aandacht van, van het publiek brengen. Our Love is Here to Stay. Een heel oud jazz nummer. En uh, nou, dat klonk gewoon lekker. Clapton dus, Eric Clapton van zijn CD Old Sock. En die kan ik u aanbevelen, dames en heren. Want hij is gewoon erg mooi. Dit is een live opname van uh, Mumford and Sons. Whisper in the Dark. Tastes holy, but a brush with the devil can clear your mind and strengthen your spine. Your fingers tap into what you were once, and I'm worried that I blew my only chance. Dark. Steal a kiss And you'll break a heart Pick up your clothes And curl your toes Learn your lesson. Whisper in the dark was dat. En uh, niemand minder dan de dus, Mumford en Gewoon een geweldig beentje Wat op, een geweldige band die op het ogenblik ook. Hele heilige huigheid. Ja, zo is dat. Het is alweer bijna weekend. Morgen 4 mei, eh, zondag 5 mei. 5 mei is er natuurlijk weer beveiligingspop. en uh, in Haarlem. Dus daar uh, zal het wel weer heel druk worden. Ik heb gehoord dat onder andere daar uh, Ilse de Lange optreedt. Dus dat wordt heel gezellig. En uh, uh, uh, ja, in Zandvoort is ook van ons: dat heeft u het vorige uur kunnen horen van Joop van es. en als u het allemaal uh, niet allemaal hebt kunnen volgen nou, dan kunt u dat natuurlijk allemaal nog even nakijken in de Zandvoortse courant, want daar staat het natuurlijk ook just MUZIEK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 I don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. And love so distant and obscure remains the cure You. Voor een grote fout. De computer stond dat het Eric Carmen was. Het all by myself. Nou, mooi niet, hè? Het is oorspronkelijk wel van Eric Carmen. Is duidelijk niet in een Carmen. Oh, oh, oh, oh. wel een mooie versie trouwens van Jamie O'Neill heet het meisje: Nooit for voor. het schijnt voor te komen in de film Bridget Jones of zo, ja, vertelt de informatie. En wat wel klopt is de titel All by Myself, alles bij mezelf, alles door mij, maar uh, Zongen, dus in dit geval door Jamie uh, O'Neill. Hier oh, is geen twijfel over mogelijk. Dit oh, zijn Bassi en Adriaan. Alles is mijn schuld, is mijn fout. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je houd. Oh,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 die maak ik niet zomaar ongedaan Ik was mezelf kwijt geraakt. Als uit de nachtmerrie ik ontmaakt Dan schaal ik nu Wat ik in al die tijd heb stilgemaakt Oh Julia je hoort bij mij Oh Julia loop niet voorbij Alles is mijn schuld dat geduld en weet dat ik van je houd oh Julia, je hoort bij mij, bij mij, bij mij. Is dit echt tijden tijden van de lijn? Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik leid en hoe vreemd het mij nu spijt. Voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben bereid. Oh Julia je hoort bij mij. Oh Julia laat niet voorbij. Alles is mijn schuld, is mijn koud. Maar heb dat geduld en weet dat ik van je houd. Hey Basie en Adriaan? Nou ja, de ja, belde net al iemand. Die zei: Je zijn en Adriaan. Oh, zei ik dat? Huh. Nou, <laughs> Oké, okay. nou, uh, het waren natuurlijk Nick en Simon. Ja, niks met Basie en Adriaan, joh, malad. Tuurlijk niet. Uh, Nick en Simon waren dit. En het heette Julia. Oeh, dit is wel mooie platen. Zusje van Arita Franklin is dit. It's peace of my heart. Didn't I make you feel like you? Franklin, het zusje van, uh, van Rita. Uh, het is ook bekend, natuurlijk, in de uitvoering van Janice Joplin. En uh, die is ook mooi. Maar ik vind persoonlijk vind ik deze mooier. En ik ken er nog een versie van. Maar ik, ik ben die cd kwijt. Dus ik weet niet waar die gebleven is. Echt niet. Want uh, het, dit nummer we mij natuurlijk altijd even aan Beppie. Hè? Aan onze Beppie eens. Want die kon dit ook zo fantastisch zingen. Dit nummer, Peace of my heart. Alleen ik heb de cd niet meer. Dus dat kan ik je niet laten horen helaas. Verschrikkelijk natuurlijk. Maar oké. Okay, niks aan te doen. Uh, maar het uh, komt wel altijd lekker boven. Die, die herinneringen aan de oude Salve Blues Quality. He? Met onze bep. Jawel, op drums. Van de sal gaan we weer naar de Nederlandstalige muziek. Lekkere muziek, leuke muziek van Guus. Weet jij waar Guus mee wist? Nee. Het kan hier zo mooi zijn. Ik zie de boel, heb de gevel opnieuw laten witten.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 kan hier zo mooi zijn Oh, ik kan er niet tegen Veel te long zonder rijden De wereld wordt er niet veel beter of veel mooier van 1, 2, 3 tot 10 ga ik tellen Ik wil jou en de rest laten zien dat het ook anders kan Zie ik een veld in de zon, dan zal ik je wijzen. Al heen de wind tegen, is mee de weg terug. Dat kinderen zelf de liefde ontdekken. Ik hou een oog in hetzelfde, het moet een duw in de rug. Het kan hier zo mooi zijn.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 Het kan zo mooi zijn. Het kan hier zo mooi zijn. Nou, het is hier mooi. Is al het voort. Tuurlijk is het hier mooi. Ja, maar het weer is mooi. hè? Ja. Ja. Onze nieuwe studio wordt mooi. Ja, alles wordt mooi. Gewoon gezellig. Oké, okay, Guus. Guus meewis dus. En dat, dat heet... Uh, um, het kan niet zo mooi zijn. En dit heet I Take Care of You. Onze weekste day nog steeds. At hart by someone else Joe Bonemassa. I can tell by the way. you carry your cell. But if you loved and lost the same as you so you see I know just what Darling Tell me That you'll be true Cause there's no doubt In my mind I know what I wanna do And just As sure One One is two well, I just you I just Geweldige zangeres Beth Hart heet ze. Zo heerlijk en mooi, fantastische mensen. Fantastische combinatie. De LP, of de CD heet Don't Explain. En uh, nogmaals, het zijn Beth Hart samen met Joe Bonamassa Dus als je gewoon een lekkere bluesy CD wil hebben, bluesy in Optima forma, dan moet je dit gewoon hebben. Het is gewoon goed. Het is gewoon mooi. Niet waar? Jawel. Dit is Philip Phillips.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 I'm gonna make this place yours de man en uh, beiden met dubbel L. Dus je wil je het wel opzoeken op YouTube of zo. Uh, die idee van, goh, lekker vrolijk zomers liedje. He, je krijgt een vandaag. Als ik zomer heen kijk naar buiten, lekker de zon en zo. Oh, oh. Um, het liedje heet Home. En de man heette uh, Philip Phillips. Ik denk dat dit zo'n beetje de laatste gaat worden voor vandaag. Nou, dan ben ik eigenlijk wel zeker. een mooi liedje eruit. Carrie. The final countdown natuurlijk, maar dit is Europe. Carry. When lights go down, I see no reason. Kunnen we daar wel van genieten? Tot om het nieuws weer actueel te krijgen, gaat ja, wel leuk hoor. We hebben een hele goede man voor en dat is uh, George van Dam. Nou nog even een klein stukje muziek. Oké, okay, nou een uh, fijn weekend allemaal en tot uh, aanstaande maandag bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5 en in de